Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ik weet niet wat de weer zijn klokje aan de hand is, maar... Het is kerst, het is meneer, sorry, maar het is pas 9 december hoor, kerst is pas over 16 dagen het is kerst het duurt nog wel even 9 december is het pas, dames en heren dus uh, en de tijd gaat even goed al snel genoeg dus als we nou al gaan zeggen dat het kerst is, dan vliegt de tijd helemaal, laten we dat maar niet doen nee, doen we niet Dat dit gewoon Zand uh, voor Lunch is uh, op deze woensdag 9 december. En uh, dat wij gewoon weer een uh, lekker programma voor u uh, proberen te maken. Gewoon lekker met fijne muziek en zo. Uh, en natuurlijk uh, het regio nieuws straks met Ansela. En, en natuurlijk niet te vergeten, straks ook het recept van de week. favoriete radio station, hè? Zijn CFM Zandvoort. Eigenlijk <middellijk> nu nog het enige radio euh, ja, buiten Haarlem, zeg maar. Ja, Bloemendaal heeft niks meer. Dus. Nou, jongens, in eh, Bloemendaal... jullie kunnen gewoon naar ons luisteren, hoor. Dat is net zo leuk. Ja, maakt allemaal niks uit. We gaan luisteren gewoon naar CFM. Hé? Ja. CFM Zandvoort. Haha. Vandaag weer... Ja, wij gaan weer vier uur radio voor u maken en straks de vinyljaren. Ik ga u er nog even aan herinneren dat u uh, nog steeds kunt stemmen he, op, die, uh, op die lijst. He. Volgende week, toen woensdag, is het zover. Vijf uur lang de vinyljaren top 40. Top 40 van de classic albums die wij dit jaar voor u hebben mogen draaien. En er wordt uh, goed gestemd, hoor. Ja, zeker wel. Maar het kan nog mooier natuurlijk, hè. Ja. Maar het wordt een prachtige lijst. Ik heb uh, zeer verrassende uitkomsten gezien. Sommige platen die hadden eerst geen stemmen en staan er nu gewoon in en zo. Ja, ik, ik ga lekker niks vertellen, want we houden alles strikt geheim tot uh, volgende week woensdag. En na vijf uh, volgende week woensdag gaan we de lijst pas online zetten, want we houden het lekker, lekker spannend... He, want anders weten we al van tevoren, dus bij die top 2000, weet je al van tevoren hoe het eruit ziet. Nou, er is geen spanning meer dan. Dus dat doen we lekker niet. Nee. Nou, we houden gewoon alles geheim. Tot aan volgende week woensdag. Vijf uur en dan gaat de lijst, de lijst online. Ja. Maar u kunt nog steeds stemmen. Dat kan dus via www.devinieljaren.webklik.nl. Als je dat moeilijk vindt en u heeft toevallig die gratis uh, CFM-app op uw telefoon staan. Of op uw tablet. Dan is het nog makkelijker, want dan kunt u het gewoon via de app doen. Ja. Dat vind je nog mooier. Via de CFM-app. Heb je die niet? Nee? Nou, nah, wie heeft die nou nog niet? Interessant voorter en uh, die, alle mensen die naar dit programma naar CFM luisteren, die zouden die moeten hebben. Download hem in de Play Store of in de App Store van... Uh, van uh, Apple En dan komt het allemaal goed We hebben ook weer een 3-in-1 vandaag het is Een hele mooie vandaag Ja, weer een hele aparte Maar goed, we gaan maar eens even beginnen Met, uh, met muziek, want die tune Dat weten we wel, want oh, die is trouwens afgelopen Ja, nou dan gaan we gewoon De eerste plaat doen Tell my Houston Ja, yeah. Don't leave me this way me the lane? Don't leave me this way. Ja, dat was lekker hè, Abba. En uh, daarvoor hoorde u natuurlijk uh, uh, Thelma Houston met het prachtige Don't Leave Me This Way. Het is vandaag 9 december, gisteren was het 8 december. En gisteren was het dus uh, uh, de dag, uh, toevallig ook weer op een... een ja, gisteren was het uh, de, de dag dat 35 jaar geleden John Lennon werd uh, vermoord. Straks uh, de vinyljaren, ja, uh, zonder vinyl, want ik ga niet al die LP's meeslepen. Dat moet ik volgende week al. Wel een vrachtwagen ruurd. Uh, maar uh, straks de is zal geheel gewijd zijn aan John Lennon. Dat kan ik u vast vertellen. Uh, en dan niet zozeer het Beatles werk, want dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar we gaan het vandaag uh, voornamelijk ook uh, over zijn solo uh, dingen hebben. En daar zitten best ook hele mooie dingen bij. Dus uh, vandaag uh, tussen 2 en 4, geen vinyl 50 doen we vandaag een keer niet volgende week ook niet trouwens, want dan zitten we volop in de uh, dan zitten we volop in de top 40 en uh, maar vandaag in de vinyljaren dus gaan we het hele programma wijden aan uh, John Lennon omdat het gisteren 35 jaar geleden was dat <coughs> sorry dat uh, dat John door een of andere mafklapper idioot gek gewoon voor zijn uh, gehuis in New York werd neergeschoten. Nou, dat is straks om twee uur. John Lennon, we gaan luisteren naar unieke opname. Mooie opname. We gaan ook wat interviewtjes met hem draaien en zo spelen. Dus er is voldoende te doen. Straks. Dus in de jaren voor de John Lennon uh, fans. Uh, te, en ja, zijn muziek is toch weer actueler dan ooit. Vooral ook vanwege de... Het feit dat hij natuurlijk de top 2000 aanvoert dit jaar. ook de aanleiding daartoe. is. is, is uh, ja, heeft, houdt ook weer toch weer nauw verband met. Ook zijn, de moord op hem. Want. Uh, dat het allemaal gebeurd is. komt natuurlijk ook weer door een. laffe moord. Alleen zijn, waren er nu niet één persoon. maar. Uh, veel meer mensen het slachtoffer in Parijs. En niet alleen in Parijs. maar ook in, in, uh, in Californië. en ook in Cairo. en in Beirut. en waar dan ook. maar andere mafklappers, andere belachelijke idioten uit hoofden van een zogenaamde religie mensen ruxingloos om het leven brengen. Vandaar dat wij de vernieuwjaren vandaag aan John Lennon wijden. Dus uh, ik hoop dat u dat leuk vindt. Ik vind het in ieder geval wel mooi dat ik het kan doen. Ja, gisteren had ik geen uitzending, anders had ik het gisteren wel gedaan. Maar ja, dat kon even niet. Gisteren was ik er niet. En vandaag wel. Dus vandaag John en in de vinyljaren. Goed, 3 in 1, nu. 3 in 1. En die is vandaag van Barbara Streisand... van het album Partners. Be a person who needs people People who need people of TV Het, uh, ze bracht het album uh, enige tijd geleden uit. Ik weet niet precies meer de release datum, maar doet er ook niet zo op toe. Uh, het is een, een schitterend album. Ik ben helemaal niet zo'n Streisand fan, maar ja, sindsdien. <laughs> uh, yeah. uh, wat, wat vooral opvalt is natuurlijk dat de stem van deze dame, ondanks dat ze ook toch al uh, 70 gepasseerd is, nog niets aan kwaliteit heeft ingebouwd. Dat is zo mooi nog steeds. En zij heeft een, een album gemaakt. Een nieuw album was het. Eh, met prachtige arrangementen. En dat album dat heet Partners. En eh, nou ja, u weet natuurlijk wel wat Partners betekent. Want dat wordt langsband aardig ingebeeld. burgers in Nederland natuurlijk. Maar eh, wat het dus om ging. Dat is dat ze dus duetten heeft gemaakt. Met de meest uiteenlopende eh, figuren. Eh, fantastische dingen staan daar werkelijk op. En ik heb er nu daar uh, door middel van ons uh, item 3 in 1, heb ik u ervan drie laten horen. Drie schitterende, schitterende duetten. Achtereenvolgens hoorde u uh, People samen met Stevie Wonder. Nou, daar hoef je trouwens. Dat had je bij de eerste noot al kunnen horen bij het Monte Monica. Wist je, wist, je, wist je eigenlijk al welke kant dat op ging. Stevie Wonder dus en Barbara Streisand en People daarna. Hoort u uh, compositie van Billy Joel. En dat nummer dat heet... Uh, The New York State of Mind. En ook hiervan hebben ze weer een prachtig duet gemaakt. Billy Joel samen met Barbara Streisand. En als laatste hoor u Lionel Richie. Ook weer samen met Barbara natuurlijk. En een werkelijk verbluffend mooi uh, arrangement... ...van uh, The Way We Were... ...wat natuurlijk zo een hit was voor Barbara zelf. Uh, wat is dat? Oh, ja, dat kan ik zo niet lezen hoor. Dan krijg ik ineens een papiertje... ...weer in een kerstplaatje voor me draaien. Nou, nou <laughs> Als blikken konden doden, dames en heren. Dan had ik nu geen presentaten meer gehad. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd Andere door kant. Angela Janssen. Uh, ja, dankzij een nieuw 3D aangifte loket op het politiebureau aan de Costa del Sol kunnen Haarlemmers sinds vrijdag dagelijks terecht om aangifte te doen.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 Iets achter. Dank nee. je. Ik hoor mezelf niet meer. Ah, Chile. <laughs> het loket in. Oh nee. <laughs> Volgende. De schrik zit er goed in bij de eigenaar van Scootershop Schaar in Zwanenburg. Hij werd gisteravond mishandeld en samen met zijn klanten en personeel gegijzeld. Uh, uh, eigenaar Schaar was rond 7 uur aan het werk. Toen een man met een bivakmus de zaak binnenkwam en geld eiste. Toen hij vervolgens vond dat hij te weinig geld kreeg... greep de overvaller de eigenaar bij de keel... en uh, deze werd vervolgens meerdere malen geslagen. De man werd steeds gewelddadiger. Op een gegeven moment dwong de overvaller iedereen in de zaak naar boven... waar ze werden gegijzeld. Een wel werknemer wist te ontsnappen waarop de dader de vlucht nam. De gealarmeerde politie reed even later een bestelbusje in de straat klem, maar de inzittenden hebben niets met, hadden, bleken niets met de gijzeling te maken te hebben. De daders zijn op dit moment nog voortvluchtig. BVWijkers protesteren tegen de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen op de Kennemerlijn... tussen uitgeheefd BVWijk Haarlem en Amsterdam...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 nieuwe dienstregeling verdwijnen bijna alle intercities met gevolg dat reizigers zijn aangewezen op de vaak al overvolle en veel te kleine sprinter. In de combinatie met de komende sluiting van de Velse tunnel zou dit ertoe kunnen leiden dat reizen van en naar Beverwijk en uh, daarachterliggende stations uh, in 2016 met name in de spits ondoenlijk wordt. Nou, je kunt er als, uh, nog even als aanvulling op aanmerken. Yeah. De uh, forensen die dus in de spits moeten reizen. En die bijvoorbeeld in, uh, in, in, in uh, uitgeest Castricum Heilo, gewaard wonen. Eh. Die uh, kunnen dus niet meer met die Intercity. Ook, nee. niet, ook niet in de spits. Want die trein die, die stopt alleen nog in Beverwijk. Die intercity dus. Die rijdt alleen in de spits in de richting Alkmaar. S morgens in de richting Haarlem. Maar die mensen die daar dus, daar dus wonen. Dus, die, die, die zijn gewoon aangewezen op een boemeltje. Uh, veel te klein. Veel te vol. Ja. En bovendien 25 minuten langer onderweg. Ja of ze moeten via Sloterdijk. Wat ook om is. Wat, wat, ook, wat ook 25 minuten langer duurt. Ja. Dus uh, het, het blijkt gewoon weer iets, weer En er is ook een hele discussie, uh, met name in de oh. omgeving van BV Wijk op gang. Dat, dat NS dus gewoon, nou ja, om het maar eens grof te zeggen, schijt heeft, heeft aan, aan... Zijn, uh, aan, zijn, aan zijn reizigers. Ja. En zich dus helemaal niets gelegen laat liggen aan uh, de mensen die uiteindelijk de salarissen betalen van uh, de heren. Ja, precies. Ja, Zo nou, bedoel ik. Juist. Goed. Petitie, die petitie overigens, die kunt u... Uh, we zullen straks eventjes de link doorgeven. Ja. Uh, die petitie, als u daar uh, die wilt steunen, die staat op petitie uh, 024.nl. En uh, daar staat volgens mij onder de titel... Uh, nou, als u zoekt op Kennemerlijn, dan gaat u hem wel vinden. Ja. Petitie Kennemerlijn, dan komt u, komt u er ook. Zo is dat. Zo is dat. Goed.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 Ook Noord-Holland doneerde uh, Royaal uh, afgelopen jaar. En, of vorig jaar in 2014. In twee weken tijd uh, zamelde RTV Noord-Holland. samen met verschillende lokale omroepen. particuliere bedrijven en instellingen. spullen in voor de duizenden Noord-Hollandse gezinnen. die afhankelijk zijn van de voedselbank. Het resultaat was 6700 pakketten. Een uh, prachtig resultaat dat we dit jaar natuurlijk willen overtreffen. Van 7 december tot 18 december gaat het dus weer gebeuren. Uh, we roepen dan ook iedereen in Noord-Holland op om mee te doen aan de inzamelingsactie. Misschien, nog een, uh, misschien ja. nog een aardige aanvulling over uh, een initiatief dat uh, een aantal horecazaken in Beverwijk gedaan heeft. Ja. Dus misschien wel een leuk idee voor Zandvoort om daar ook uh, zoiets... Um, de voedselbar. De, uh, ja, de Beverwijkse uh, horeca cafés uh, horeca-ondernemers, cafés met name, die hebben gestart de voedselbar. En dat is heel leuk. Er staan in, in de café staan, staat een geel krat of meer. Beschikbaar gesteld door uh, uh, een grote uh, groothandel. Ja. <laughs> nou, daar staan dus in ieder geval een een, een aantal gele kratten. En uh, mensen worden gewoon gevraagd om daar houdbare spullen in te deponeren. Ja. En dat wordt daar bijvoorbeeld massaal gedaan. Ja. Er staan echt... Maar, uh, als je dus, ja, mooie, mooie, zichtbare gele kratten. Nee. Daar, gaat, uh, daar gaan dus dingen in. in geen geld, maar gewoon nee. producten. Die je over hebt. Of die je teveel hebt. Of die je, nou ja, die je gewoon wil schenken eraan. En het gaat in dit geval dus niet om geld. Maar het nee. gaat juist om... Houdbare producten. Dus, houdbare. Uh, eten zwaar of, of een knuffeltje of een leuk cadeautje voor een kind. Ja. Uh, die geen Sinterklaas kon en geen kerst kan vieren. Nee. Dus het is een, een prachtig initiatief. Dus uh, Horeca Zandvoort misschien voor jullie ook. wel een leuk ik kon, idee. Ik kom er even op terug. Ja. Want uh, wat de Voedselbank nodig heeft. Is uh, houdbare voedingsmiddelen. We zeiden het al. En toiletartikelen. Er zijn vaak dingen die worden vergeten. Maar uh, ook die mensen moeten onder de douche. Bij wijze van spreken. En moeten ook hun kleren wassen. Dus, um, om te voorkomen dat er uh, heel veel, niet heel veel verschillende dingen binnenkomen. Uh, is er een boodschappenlijstje gemaakt met daarop 29 houdbare producten. En dat is onder andere rijst, suiker, koffie. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik al zei, wasmiddel, blikgroente. En denk eens aan tampasta. Soep. Soep. In blik. In blik Of pot. Of pot. Ja. ja. Allemaal houdbaar. En allemaal... Uh, met name het, het, uh, het groentegedeelte en zo. Het houdbare groente. Dus blik en pot. Uh, laat nog wel eens wat te wensen over in de voedselpakketten. En dat hoor ik dus links de rest van mensen die uh, daarvan afhankelijk zijn. De pakketten zijn hartstikke mooi. Alleen... Uh, het gehalte groenten en dergelijke is erg laag. Dus denkt u daar even aan? Door een paar blikken bonen te schenken, bijvoorbeeld. Ja. Het is heel simpel. gaat zo naar de supermarkt. Die neemt gewoon een paar dingen extra mee. En die doneren je. Ja, leuk. Mooi initiatief. Ja, hartstikke mooie initiatief. Dus, Sandvoortse horeca misschien voor jullie ook een idee. Kom op, misschien voor jullie ook zo'n idee. om dat prachtig om dat te doen voor. Zijn er weer een de... uh, tiental gezinnen die, uh, die ook een leuke kerst hebben? Zo is dat. Zo is dat. Goed. Dat was de actie. Ik kom hier straks nog even op terug. En uh, even kijken of er hier in Zandvoort en of omgeving ook nog uh, adressen zijn waar het gedoneerd kan worden. Maar dat heb ik nog niet kunnen vinden. Dus, bij deze. Uh, ja. We gaan naar het weer. Weer. zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, Na een uh, toch wat druilerige dinsdagmiddag is het vandaag weer prima weer met volop zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag een graad of tien. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Ook dood blijft het nog droog en bij een toenemende zuidwestenwind... vrij krachtig overland en krachtig tot hard aan zee daalt de temperatuur naar een graad of vijf. Morgen zijn de wolkenvelden, maar in de ochtend... kan ook nog af en toe de zon tevoorschijn komen. Tegen en in de avond gaat het weer regenen. De zuidwestenwind waait krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur stijgt morgen naar een graad of 8. En uh, straks meer. Gewoon. Ja, want ik wil even weten waarom. He. Prachtige plaat, ja, natuurlijk. Dit, is, uh, dit was Nightwish ja, uh, uit Finland. En uh, het nummer heet Sleeping Sun. En uh, ja, uh, ik zei al, Fins, uh, het gaat eigenlijk over de, de lange winternacht die ze daar hebben. Ja. Dus uh, ja, uh, de midwintertijd. Ja. Dus, uh, de slapende zon. Nou, het klonk prachtig. Ja, heel mooi. Ja. Zo wil ik ook wel slapen met zulke muziek. Oké. Okay. Ja, dat gaat wel lukken. Nightwish dus als liedje van de sidekick. En nu u hoort hem al een stukje. Ja, Elton John was een beetje ongeduldig. Maar hier is hij samen met Kiki D. Don't go break in my heart. He, zo is dat ook nog eens een keer. Zo, nou, gezellig dat u er nog steeds bent. Zonnetje schijnt, het ziet er vrolijk uit buiten. Nou, het is lekker weer op deze woensdag de 19e december. Ik heb nog één plaat. En dan is het alweer tijd voor het NOS-journaal van 1 uur. Het gaat snel, het gaat snel, het gaat reuze snel. Ja, dat is echt zo. Het gaat heel snel. Ja. En wat is dit nou weer? Ja, dit is Hoosier. Jackie M. Wilson. So tired trying to see from behind the red in my eyes. No better version than me I could pretend to be. Dream at night, let my mind reset Looking up from a cigarette and she's already left. I start digging up the art for what's left of me in our little video. En raast het snel richting het NOS journaal van 1 uur en tot aan de andere kant van het nieuws. GFM wens u allemaal fijne dagen en